Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft mogelijk een aanslag op een vaccinatielocatie voorkomen. Een paar weken geleden werd een man uit Den Helder opgepakt die een vuurwerkbom wilde laten ontploffen bij de coronapriklocatie in het oude gemeentehuis in de stad. De politie en het OM verdenken de man van 37 van een misdrijf met een terroristisch oogmerk. De OM zegt dat de man met de aanslag het vaccinatieprogramma op extreem gewelddadige wijze wilde saboteren en de bevolking ernstige vrees wilde aanjagen. Er wordt nog onderzocht of er andere verdachten bij betrokken waren. Informateur Cenk Willink is begonnen met zijn gesprekken met fractievoorzitters. Want er moet toch echt een nieuw kabinet komen. Hij praat eerst met de kleine partijen. Sylvana Simons is al langs geweest. Ik heb eigenlijk niet veel meer anders aangegeven dan ik in mijn laatste bijdrage in de plenaire zaal ook heb gedaan. En dat is dat ik wens dat de moed gevonden wordt om het toch over links te proberen. VVD-leider Rutte schuift morgenmiddag als laatste aan voor een gesprek. De politie heeft in Sint-Antonis in Brabant een man opgepakt... die agenten probeerde te slaan en te bijten. Het gebeurde bij zijn huis. Toen agenten binnen een kijkje namen vonden ze een arsenaal aan wapens... valse eurobiljetten en ook nog drugs. En niet alle deskundigen zien versoepelen al zitten. Het kabinet denkt erover om op 21 april de terrassen en de winkels weer te openen. Ook de avondklok zou dan verdwijnen... Dat zou dan misschien kunnen omdat het aantal besmettingen daalt en meer mensen gevaccineerd zijn. Het Outbreak Management Team moet zich er ook nog over uitspreken. En deze arts die daarin zit, is verbaasd. De situatie in de ziekenhuizen is op dit moment echt heel erg. Heel, het is heel druk op, er liggen heel veel patiënten. Uh, patiënten met covid vragen veel meer zorg. En, en hebben ook een grotere sterftekans in de ziekenhuizen. Dus dat is toch wel een, voor de mensen die daar werken behoorlijke zorgsvraagde. En uh, 20% van het verplegend personeel zit ziekte. Gisteren was IC-arts Diederik Gommers ook al kritisch. Het weer vrijwel overal droog. Soms eventjes zon en een graad of 9. Morgen kan in het noorden een beetje regen vallen. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de 22 Beverwijk-Velsen is er 10 minuten vertraging... tussen Beverwijk en Muiden vanwege werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie...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 Met nu ZFM Luncht. Ja, welkom op deze donderdag 8 april. Dit is ZFM Lunchroom weer een keertje op de donderdag. Samen natuurlijk ook met Lucie. En we beginnen met een knipoog, een parodie van het nummer Wellerman. En dat gaat over een radioman. We zijn er, zet even een room van 1 tot Er was in knul en zijn beste vriend. Ze voelt in een droom en ze maakte muziek. De weg was lang, maar ze hielden vol. op en banner, boys, loog. Een lied die lag goed in het oor, een platen die kwam hoor. Ze trokken de provincies door en noopten dit oud dan. Toen kwam de Rayomran en gaf de vrienden een mooie kans. Zing hier in het Nederlands, dan daar houden mensen van. De van. Toen kwam de radioman en gaf de vriend een mooie kans. Zing hier in het Nederlands dan daar houden mensen van. Hoorde al hun covers aan en zag zijn droom weer langs zich gaan Maar toen bedacht de radioman dat hij dat ook wel kan Zo dreigde hij zingt deze shit, ik schrijf het en het wordt een hit Hij schreef tot ieders groot verdriet de tekst mee van dit lied Toen kwam de radioman en gaf de vrienden een mooie kans Toen kwam de radioman en gaf de vrienden een mooie kans. Zing hier in het Nederlands dan daar houden mensen van. Ineens was er iets aan de hand, er trok een virus door het land. Ze gingen ze van muzikant naar huilend op de bank. Toen kwam de radioman en gaf de vrienden een mooie kans. Zing hier in het Nederlands dan daar. Ja, gewoon even met een knipoog beginnen in deze uitzending, toch Lucie? Ja, precies. Leuk hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar jammer. zijn we weer na een tijdje. Uh, en, uh, 25 februari was uh, de laatste uitzending van van uh, Lunchen op de donderdag. Maar we zijn er nu weer even op uh, 8 april. En als we naar buiten kijken, schijnt het zonnetje. Maar blijft het ook zo? Straks natuurlijk het weer in het tweede uur. We hebben het nog even over de versoepelingen van de coronamaatregelen die er aan zitten te komen. En gewoon over de algemene situatie. We draaien lekkere afwisselende muziek. Veel Nederlandse artiesten ook. We hebben natuurlijk weer twee nieuwsflitsen waar altijd het Zandvoortse nieuws voorbij komt. En dat van de regio. We bespreken nog wat opmerkelijk nieuws. We hebben weer een liedje van onze sidekick. Uh, ja, en uh, dat er nog veel meer uh, in de komende twee uur zet hem lunchroom. En natuurlijk altijd afgesloten door een recept van de dag. Want die is er vandaag ook weer bij. En we hebben ook nog iets anders van de dag. Namelijk weer eens een artiest van de dag. En dat en is deze week. Wie is dat? Ons aller Anouk. Ja, zeker. Want die... Zij uh, telt vandaag uh, 47, 46 lentes. Ja, inderdaad. 46 kaartjes mag ze uitblazen. Ik weet niet dat die allemaal op de taart staan... want dan uh, blijft er niks meer over van de taart zelf. Maar in ieder geval, zij is vandaag de artiest van de dag... in deze ZFM Lunchroom van 8 april. En uh, daarom uh, draaien we twee nummers van haar straks... Uh, aan het begin van de tweede uur. En nu... Uh, aan het begin van dit eerste uur. Uh, en we beginnen met een nummer van haar uit april 2019. Twee jaar geleden is dat alweer. Hier is Anouk met het nummer It's a New Day. From mother to sun. is het ritme van Zandvoort. op in our eyes Waar we en met al het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 Het was uh, Shepard met het nummer Learning to Fly. Natuurlijk bij de ZFM Lunchroom. En uh, Lucy. ja, natuurlijk weer twee openers van heerlijke muziek. Al zeg ik het zelf. Maar er was ook meer nieuws. Uh, want namelijk uh, gisteren uh, bracht RTL Nieuws het nieuws naar buiten. Uh, dat we binnenkort, zeer binnenkort, binnen twee weken alweer... echt flink kunnen gaan ja, wat, dat, wat Wat dacht je toen je het nieuws hoorde? Nou, eindelijk... Voor het wordt ja. keer tijd, ja, want uh, wat gaat er gebeuren als er inderdaad zo meteen uh, 20 graden is? Uh, wat gaan we dan doen? Gaan ja. we dan binnen blijven zitten, heel braaf, of gaan we dus massaal naar buiten? Ja, je zag het natuurlijk al de laatste weken met het uh, zonnetje dat af en toe doorbrak. Dan uh, bleef het inderdaad ook niet rustig, maar nee. ja. Nee, wat dus het kabinet uh, werkt uh, heel erg hard aan uh, een openingsplan voor Nederland... Ja. En de eerste mogelijke versoepelingen uh, zijn te verwachten op 21 april. En dan willen zij dus uh, de terrassen en winkels gaan uh, openen. Daarnaast uh, zou de avondklok ook opgeheven kunnen worden. En de huidige bezoekregeling zou verruimd kunnen worden. Dat meldde Haagse Bronnen aan de politieke redactie van uh, RTL Niels. Ja. In het openingsplan wordt uh, als eerste stap beschreven dat terrassen en winkels kunnen openen. En ook de avondklok, hoe fijn, zal uh, worden opgeheven. Ja, inderdaad. En dan inderdaad, wat die maatregel werd samengenomen met de bezoekersregeling. Ja, dat en... van één naar twee personen. Oké, okay. nou ik denk dat dat voor veel mensen wel gaat schelen als... Uh... Uh, dus ja, dat je in ieder geval twee mensen op bezoek kan hebben. Ja. Of met z'n tweeën naar iemand toe kan gaan. Natuurlijk. Ja, dat is uh, best wel... Uh, altijd alleen is ook maar uh, ongekend. Ja, ja. Dus uh, en andere voorgenomen versoepelingen zijn het openen van... Uh, dat zal jou wel een beetje aanspreken, onder andere. De buitenschoolse opvang... Spreek mij dat aan. Nou, dat niet, maar de dat hoger <lacht> onderwijs weer wel. Ja, ja, ja, inderdaad. Dat zit er ook aan te komen met toegangstesten wel. Ja. Uh, sneltesten zijn dat dan... Ja, ik weet niet hoe ze dat precies gaan doen of dan echt... Uh, daar testlocaties uh, komen bij de ingang of dat je je thuis mag testen, want dat is nu natuurlijk ook uh, ja, je uh, ja, je hebt in de echt. markt. Ik weet niet of het op Zandvoort dan mogelijk is om uh, zelf testen te halen bij de apotheek, weet ik. Ja, bij de apotheek, ja, bij de apotheek uh, 8 euro of zo. Ik uh, had laatst gelezen dat die best wel goed lopen. Ja, maar ja, waarom, uh, waarom moeten ze 8 euro kosten? Ja, ja ja, dit, ja, ja. We zouden het ook gratis kunnen doen, toch? Ja. Ja, ja, maar als je alles gratis doet, voor. dan uh, is het... Uh... Ja, maar het wordt allemaal <laughs> al zo duur. Ik ben voor om het gratis uh, te geven. Ja, precies. Ja. Want als je elke, elke dag of elke twee keer in de week zo'n test moet doen, dan loopt het aardig op. Ja, nee, ja inderdaad. Nee, nee, ik denk dat het ook voor de scholen anders wordt geregeld. En er was natuurlijk ook nieuws laatst dat er weer uh, meer voor evenementen... Uh, de ruimte wordt geboden. Ja, dus echt overal in Nederland straks, richting einde van april. Uh, ja, de het, kalender voetbal en het uh, uh, echt, uh, echt rond de veertig festivals in Noord-Holland. Noord-Holland uh, gaat de meeste organiseren. Ja, ja ik ja, ben het benieuwd. het ziet er allemaal heel goed uit. Het is in ieder geval weer uh, een beetje hoop. Ja, een beetje hoop, een beetje lucht. Ja, ja, ja. want uh, hoe heb jij de afgelopen periode eigenlijk beleefd? Uh, nou ja, ja, weet je. Ik, je als je 16 bent heb je er meer last van, denk ik. Ja? Ja. ja. Want je gaat, als je 16 bent, wil je uit. Je wil je vrienden ontmoeten. Je wil naar leuke festivals. Je wil allemaal leuke dingen doen. En dat, je bent gewoon heel erg beperkt. Ja. Je mag thuis blijven. En als je de situatie vergelijkt met. Want we zitten hier al meer dan een jaar in. Als je kijkt naar vorig jaar rond deze tijd. Wat is er dan veranderd met het moment van nu? Voor mij. Ja, voor jou of voor de mensen om je heen of wat je in het algemeen ziet? Ja, je mag niet met te veel mensen in de studio zijn. Dat is het uh, hier, maar voor de rest, nee, niet zoveel nee, uh, nee. last van gehad. Maar, maar zie je ook dat het drukker is uh, op de ja, plekken? Ja, ja, ja, het wordt steeds drukker en het wordt steeds makkelijker om de winkels in te gaan. Uh, ook zonder mondkapje, ook uh, ja, winkeliers gaan ook zeggen van ja, weet je, ik, ik kan leeg zitten, maar ik kan nu ook vier mensen binnenlaten. Mm -hmm. Ja, in de hoop precies. dat er wat verkocht wordt. Inderdaad. Dus uh, ja, ik, ik zie hier ook op jouw scherm dat de reiswereld heel erg uh, gaat, ja. harder gaat raken. Uh, ja. Ga jij nog op vakantie? Of, uh? Nou, het was wel de bedoeling, maar we gaan zien hoe het gaat lopen met vaccineren. Uh, we gaan naar het. Uh, ja, dat AstraZeneca het uh, blijkt. Ja, ik vind het toch Heb wel jij al eigenlijk een uitnodiging? Nee. Uh, nee. Uh, nee wanneer uh, verwacht je die? Want in welke groep uh, zit je? Zeg maar gewoon de normale. Ik denk het nog wel, ja. ja. Ik denk dat ze me toch nog jonger is <laughs> <dan ik ben>. gehad. <laughs> ja, nou ja, goed. Ja, D-Reis is via uh, uh, verklaard, hè? Ja, inderdaad. Dat was afgelopen week ook uh, in het nieuws. Dat ja. zij uh, failliet zijn, helaas. Ja. Dat, ja, uh, dat uh, is uh, heel erg jammer, natuurlijk. Uh, we gaan zo meteen naar de eerste nieuwsflits... Uh, maar eerst nog even wat muziek. En uh, dat is deze van Vrouwkje. Ken je die nog? Ja, tuurlijk ken ik Vrouwkje. Ja, en Dat is ook wel leuk. Vorig jaar natuurlijk echt pas uh, een beetje begonnen met uh, muziek maken. Het uitbrengen daarvan. Uh, en eind dit jaar, in het najaar, heeft ze ook de eerste concerten door heel Nederland. Dus uh, ja, echt een opkomende artiest. Uh, ze is 19, dus... Uh, zo oud ben ik ook. Dat is dan Veel belovend voor de ja, toekomst. Ja, inderdaad. Een uh, nieuw soort uh, Nederlandse muziek. Of nou ja, is het per se nieuw? Het is in ieder geval vernieuwend voor uh, deze tijd. Uh, en ze zingt over het dagelijks leven van een 19-jarige. Uh, dit is uh, haar nieuwste uh, single... Uh, het nummer, heb ik dat gezegd? Van Fraukje hier op ZFM Zandvoort. Het is toch niet van uh, Rutte, hè, dat hij niet meer goed kan herinneren. Oh, nee, nee. Dit, dit uh, nummer, je gez... wel, dit <laughs> nummer herinner gezegd, je nog wel. Dit nummer herinner je nog wel goed als je me hebt gezegd. geluisterd. Nee. Ja, okay. de, de, de, de, dit is het liedje van Frouwje. Heb ik dat gezegd? Uh, Zegt. Goedemorgen, mijn zon. Ik heb de hele nacht staan naar het plafond. En je gevoelen zijn gegoten in beton. Ik wou dat ik zo was, ik wou dat ik dat kon. Ik wou dat ik op al vallen als een vaas op je Maar voordat ik dat je me zo weer overheen Maar ik barst en ik breek tot ik me verspreek. En eerst verdringen en vergeten dan spijt. Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets wat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, het gaat heus wel weer weg, als ik lief onstress. Ik wil niet dat ik je dag verpest. lief echt als je het niet wil weten, dan blijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres. Even goed heb ik het niet gezegd. Als je blij ik, wat dood je blij met mij bent, dat het makkelijk is om met mij te zijn. Ik lief ben en bevrijde mannen. voor het licht en ketens in vijf jaar, ben je versleten. Als ik maar blijf lachen, dan hoef jij het niet te weten. Ik kan voelen bij als opgehouden de kleur is van de dag. Je vraagt hoe ik heb geslapen, ik zeg goed hoor met een lach. Hou de volk om met verdragen, ik denk wel dat je het zag. En dat ik me soms verspreek omdat ik wil dat ik dat mag. heb dat Ja, dat, is, uh, dat was uh, Mr. Blue Sky natuurlijk. De Electric Light Orchestra. En elke keer als je dit nummer draait... Uh, moet je even vragen aan de ander... wat zegt hij op het einde? Nou, Lucy, wat zegt hij op het einde? Geen idee. Geen idee. Jij okay, gaat ik, het vertellen. Jij het Ik, ik, ik uh, zet ook even de microfoon aan... anders weet ik ook niet wat jij zegt. Uh, geen idee. Ik ja. heb geen idee. Nou, ja, dit, ik dacht iets van Happy Birthday of zo. Dit, uh, maar dat zal niet <laughs> zijn. Happy Birthday, nee, dat niet. Uh, het nummer komt uit 1977... Uh, werd toen nog uitgebracht uh, natuurlijk op uh, LP. Uh, dus, dus, gaat dan een belletje rinkelen misschien? Wat moet je altijd doen met een LP? Of een langspeelplaat Weggooien? <laughs> die, die moet je omdraaien. Oh, Toch? Oh, die, die moet je omdraaien. Ja, of zeg ik niet ja. heel gek Nee, nee ja, maar het, het is zo lang geleden dat ik een LP heb omgedraaid. Nee, dus hij zegt op het einde... Uh, dat is nog een van de weinige nummers uh, waar dat de geheel op te horen is. Uh, want deze komt gewoon van de moderne versie, zeg maar. De, de, hij zegt, please turn me over. En dat, dat is dus, dat hoort niet bij het liedje, maar dat is dus... Uh, vanwege dat als het op een LP zit... Oh, Oké, okay. uh, en dan gaat hij aan de andere kant verder. Ja, nou, als je hem omdraait dan, ja. Ja, ja dat ja. bedoel ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, leuk weten. Nou, sorry, uh, ja. ik, uh, ja, ik, ik het dacht er dat, niet uit. Ik dacht dat ik degene was die het... Uh, die het niet zou weten. Maar goed, we gaan naar de eerste... Jij Ja, ik wist het. Hoe weet jij dat dan? Geen idee. Ja, ik dacht eerst dat hij zei Mister Blue Sky. En toen ben ik het gaan opzoeken. Toen bleek het dit te zijn. Dus uh, okay. ja, het is wel ergens te vinden. Want uh, toen ik het net tegen je zei, toen ging je zoeken. Maar het is echt te vinden. Jij dus dacht van nou, dan gaat ze het zoeken gaat ze het vinden. Dus even, je kan het niet vinden. Nee, oké. Okay, nou, goed. zullen we verder gaan? We maar... gaan uh, naar de eerste nieuwsflits. Want ja, er is ook nieuws over de vaccinatiebus hier uh, tien meter naavond. Ja, die, uh, die blijkt niet voor iedere bezoeker uh, toegankelijk. Want uh, voor bezoekers die het slechte been zijn... Uh, mer dat merkte Zandvoort afgelopen weekend... toen ze naar Scootmobile haar eerste vaccinatie ging halen. Het was voor haar namelijk onmogelijk... om de trap naar de ingang van de bus op te komen... Ja, ik, ik zie hem ook staan net toen ik langs fiets. Dat ziet er niet echt uit alsof uh, nee, dat is, je daar makkelijk dat is dan, op kan komen. Nee. Ze was al blij dat ze hier dus uh, in Zandvoort uh, gevaccineerd kon worden. Dat ja. ze niet helemaal uh, naar Haarlem hoefde. Maar goed, de enige oplossing was uh, dat ze buiten op de parkeerplaats gevaccineerd zou kunnen worden. En uh, in de ijzige storm die er echt al was afgelopen week. Uh, jas half uit, schouder bloot. Uh, werd ze gevaccineerd. En na de preek moest ze nog 15 minuten wachten... om te zien of er geen uh, nare reactie ja, kwam. Dus toen moest ze ook buiten wachten. Hè? Alles buiten. Ja. En de uh, tent om te schuilen stond er niet. Het was koud. Ze, ze was helemaal koud tot op het bot, ja. vertelt ze. En uh, in een reactie uh, meldde de GGD... dat de tent, die normaal gesproken naast de mobiele unit staat... om de gevaccineerde 15 minuten te laten wachten... om te kijken of er een reactie komt... Die was weggehaald vanwege de harde wind. Aha, ja, dat, dat was ook verklaart weer het. Ja. Anders had het natuurlijk al een hoop gescheeld. In ieder ja. geval. Nou, dat en, is mooi. Uh, op de locatie is een speciale rolstoel met traplift aanwezig... voor inwoners die niet zelfstandig de trap op kunnen komen. Okay. En in dit specifieke geval bleek het niet mogelijk... om hier gebruik van te maken. Ja. En ja. de arts heeft vervolgens in overleg met de inwoner... uitzondering gemaakt en haar buiten de locatie gevaccineerd... Nou, oké. Okay. Dus in principe... Op kan zich het wel opgelost. Het is in ieder geval opgelost. En uh, er is dus een traplift en er is een tent om uh, daar even te schuilen. Er zijn mogelijkheden. Ja, natuurlijk wel een unicum. Uh, gewoon naast de studio van ZFM kun je, ja. je laten vaccineren. Uh, de, de GGD Kennenland opende daar vorige week maandag... Uh, de eerste pop-up vaccinatielocatie van Nederland. Er wordt geprikt met Pfizer en zo'n 80 mensen per dag... kunnen daar terecht voor een vaccinatie. Uh, dan nog ander nieuws. Uh, alle Zandvoortse basisscholen krijgen namens Spaarne Landen gratis het educatieve programma Dobberende Flessen aangeboden. Afgelopen week waren het de leerlingen van de Nicolaas die een eerste interactieve gastles kregen over de plastic soep. Het educatieve programma dat een initiatief is van Spaarne Landen, Plastic Circle en Jezus ging in november van start. Maar vanwege de lockdown die in december inging kwam dit even tijdelijk stil te liggen. Nu de scholen weer enige tijd geopend zijn, worden de gastlessen ook weer hervat. De lessen worden gegeven door Plastic Circle en het programma bestaat uit een interactieve gastles... waarin de leerlingen leren hoe de plastic soep ontstaat en wat van plastic afval gemaakt kan worden. En dan heel wat anders. Het, uh, het keukenhof mag komend weekend weer open. Ja. Keukenhof mag uh, aankomend weekend vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april beperkt open voor het publiek. Dit is onderdeel van een programma testen voor toegang. Van de overheid om Nederland weer geleidelijk te openen. Ook het volgende weekend mag de testopening plaatsvinden. In mei worden mogelijk verdere versoepelingen doorgevoerd. Ja, nou dan kan je toch nog een beetje genieten van de paaskleuren. Ja, en het Keukenhof mag dit uh, testweekend slechts 5000 bezoekers per dag ontvangen. Zij moeten uiterlijk 40 uur... Voorafgaand aan hun bezoek getest worden, dat kan alleen op een aantal vastgestelde testlocaties in het land. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Daarnaast kopen bezoekers online een ticket voor Keukenhof met een vaste aankomsttijd. Via www.keukenhof.nl. En alle reguliere coronamaatregelen zijn van toepassing. Ja, oké. Okay, nou ja, maar goed, goed er, er is weer wat meer lucht. Je kan weer naar het keukenhof. Ja, inderdaad. Ook wel mooi voor dat keukenhof zelf natuurlijk. Want het was vorig jaar natuurlijk al... Uh, ja, nu staat alles in de bloei. En dat uh, is ook wel mooi als mensen dat uh, kunnen gaan bekijken. Natuurlijk. Ja, en vooral die mensen die de keukenhof hebben aangelegd... om het zo mooi mogelijk te maken... Ja, krijgen ook weer eer van hun werk. Inderdaad. Nou, dat is helemaal goed. Dit was Tot zover de eerste nieuwsflits. We gaan weer even naar muziek. Zandvoort heeft het. Ja, Samen.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 Suzanne en Freek, hier op ZFM Zandvoort met nummer Goud. Ja, een uh, nieuws nummer eigenlijk wel. Vier weken oud is hij alweer. Goud, nou, klinkt lekker. Je kent Suzanne en Freek toch wel? Jawel, tuurlijk. Heb je ze ook op tv voorbij zien komen? Ja, daar heb ik je nog geappt. Bij, nog... de, bij de vooravond, of niet? Ja. Ja, ja klopt. Ik, zei, de... een, ik zeg, hé, hey, ze zijn op tv, was leuk. Ja, zeker, inderdaad. Ja. En we hebben ook weer uh, opmerkelijk, opmerkelijk uh, nieuws. Ja. Dit is opmerkelijk nieuws, ja. wat ik nu heb. De Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade is maandagavond met meerdere reddingsboten en een helikopter uitgerukt na een melding over een rode vuurpijl boven de Noordzee bij Katwijk. Bij nader inzien bleek het echter niet om een noodsignaal van een schip, maar om de ondergaande zon te gaan. Zo meldt Omroep West. <laughs> Na de melding werden vanuit zowel Katwijk als Scheveningen... twee reddingsboten de zee opgestuurd. En na ongeveer een half uur werd de zoekactie gestaakt... omdat de melding loos alarm bleek. Een voerde zich tegen Omroep Best dat hij wel om de situatie kan lachen. Wij ook. De melder had een foto gemaakt van een vuurpijl... en toen we die bekeken bleek het dus ga te gaan... om de zon die een klein stukje door de wolken scheen, zegt hij. Boten kunnen vuurpijlen afvuren... Om aan de buitenwacht te laten Aha. zien dat ze in nood zijn. Vandaar. Dus het was niet helemaal onterecht, maar een beetje grappig is het wel. Ja, ja inderdaad. Het nou, ja. had een 1 april grap kunnen zijn. Inderdaad, ja, dat, dat had het kunnen zijn. Ja, dat, dat uh, had het kunnen zijn. Was, uh, ja, die tweede Paasdagavond. Uh, was toch iets anders voor de ja, ja. KNRM daar. En, maar jij hebt ook een uh, heel leuk ja, jij iets leuks. Voor de fans van striphoeken. Uh, ja, het eerste striphoek waarin het personage Superman wordt geïntroduceerd. ...is verkocht voor een recordbedrag van 3,25 miljoen dollar... ...omgerekend zo'n 2,7 miljoen euro. Eh, dat schreef BBC News afgelopen week. Daarmee beschikt de onbekende koper per direct... ...over het waardevolste stripboek ooit. Um, ja, het Action Comics nummer 1 stripboek werd na publicatie 1938... ...aanvankelijk voor 10 cent verkocht. Naar verluid bestaan er nog zo'n 100 exemplaren van... ...en dat maakt deze ook uniek... Uh, hoewel er toen der tijd uh, honderdduizenden van werden verkocht. In het stripboek wordt het startschot gegeven voor het superheld-genre. Uh, en de lezers worden meegenomen in de jeugd van Superman. En kunnen lezen hoe hij op de aarde terechtkwam en zijn alias Clark Kent ontwikkelde. En natuurlijk ontwikkelde als personage zoals wij die nog steeds kennen. Uh, de voorgekoper maakt zo'n 1 miljoen dollar winst op het stripboek. Ook in 2014 werd al eens ruim 3 miljoen dollar neergeteld. Voor een exemplaar. Ik heb, de, ik heb nog een paar stripboeken van Jan Jans en de kinderen. Nou, wie weet. Die ook? Wie weet. Uh, ik heb ook nog iets leuks. Ja. Ja, dit is echt uh, leuk nieuws. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas heeft afstand gedaan van haar notering in het Guinness Book of Records. En dat deed ze gewoon door simpelweg haar vinger nagels te laten knippen. De 733,5 centimeter die ze in totaal lang waren, werden haar ook te gortig. Ze kon de afwas niet meer zo lekker doen. Maar is 700 centimeter toch 7 meter? 7, ja, 7 meter. Ja, 733,5 centimeter. 7, ja, dat is niet normaal. Dat kan je de afwas niet doen. En bedden opmaken was ook een probleem. Wat kon ze wel eigenlijk? Uh, uh, ja, dat vraag ik me dan meteen af. Nou, wat kan je wel met zulke lange nagels? Uh, ja, nee, niets, denk ik. Ja, je rug, nee, ook niet je rug krabben. Nee, dat gaat niet. <laughs> nee, nee. In 2017 belandde Ayana Williams in de recordboeken uh, met haar nagels... die op dat moment uh, dik 5,5 uh, uh, meter uh, waren. Uh, tot kort geleden had Williams haar nagels liefst 30 jaar niet laten knippen. Het was inderdaad lastig met afwassen. Hoe ze zich ermee door het dagelijks leven bewogen is een raadsel... maar ook zelf gaf de Amerikaanse nieuw aan dat sommige klusjes niet meer te doen waren... met de uit de kluiten gewassen nagels afwassen. Ik zei het al, en opnieuw beddengoed plaatsen was bijna onmogelijk... Haar levenswerk werd onlangs in een kliniek in Texas verwijderd, nadat het nog een laatste keer werd gemeten. en moest een kleine elektrische slijptol aan te pas komen om de nagels te Heftig, kunnen knippen. Uh, heftige gereedschap daarin in uh, de ja, Verenigde Staten. Ja, ik uh, vond het heel opmerkelijk nieuws. Ja, ja, dus ga jij nu ook aan de slag om ze te laten groeien? Nou, dat red ik niet. Hoe lang heb ze erover gedaan? Hoeveel jaar? Ik denk wel enkele, bijna tien jaar denk ik wel. Zoiets, 30 uh, jaar niet, ja 30 ga ik niet meer. 30, 30, 30 jaar, oh ja, ja, ja, nee, ja, ja. nee dat is uh, iets te laat. Dan. Ja, nou, dat zou het oh, net nog kunnen. Ik voor korten, 103, dus misschien, zakel, ja. Ja, misschien, wel de kortste nagels. Dat, uh. Ja, ja daarmee daar heb ik nu al gewonnen. Ja, ja, ja. nou, dat is uh, altijd goed. Uh, hier zijn de Romantics met Talking in Your Sleep. Dit nummer ken je ook wel natuurlijk. The Romantics. Met uh, Talking in Your sleep. sleep. En over muziek gesproken, want daar gaan we natuurlijk Praak nog even je mee slaap? door. Praat jij in je slaap? Nee, nee, nee. nee? Hoe nee. weet je dat nou? Ja, geen idee. Ja, ja eigenlijk. Uh, ja, jij hebt een nummer uitgekozen, meegebracht. En ja. wat heb je dit keer aangeleverd? Uh, uh, ik heb aangeleverd. Uh, Django McCoy meegenomen... Ja. Uh, ze, hij is geboren in Suriname op 6 november 1993. En samen met zijn tweelingbroer Xillan... vormde hij in 2011 de band Between Towers. In januari 2000, 2013 verscheen hun eerste en enige album... Ja. Stars on My Radio. Bijzonder dat hij zo met zijn broer muziek maakte. Ja, dat is zeker bijzonder. Uh, ja, dat gebeurt niet vaak... Hij uh, zou uh, uh, tijdens het Eurovisie Songfestival in 2020... Uh, Nederland vertegenwoordigen met het nummer Grow. Maar vanwege de coronapandemie werd het festival echter geannuleerd. Hij werd evenwel meteen geselecteerd voor deelname... aan het Eurovisie Songfestival 2021. En uh, hij doet mee met een heel mooi nummer... wat ik persoonlijk echt wel een hebben vind hebben... want ik vind het echt een mooi nummer... En het nummer heet Bird of a New Age. Ja, en uh, het mocht het toeval zo zijn, dat nummer heb je ook uitgekozen ja. natuurlijk. Ja, uiteraard, want wij zijn bijna aan het Songfestival toe. Hè? Dat gebeurt in mei, toch? Ja, inderdaad. En omdat het nummer wat vaker gedraaid moet worden op de radio... Uh, is hier ook op ZFM Django uh, McCroy met... Bird of a New Age.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 Ronde was dit op ZFM's antwoord. En daarvoor natuurlijk Django McCroy met zijn zongfestivalnummer. En ja, wat uh, zong je daar nou ook alweer? Ja, uh, uh, no broccoli? One man ja, ja het, het, het, het klinkt als broccoli... maar dat is het niet. Het is No One Man uh, Broccoli. En dat is letterlijk vertaald. Ik ben een halve cent... en je kan me niet breken. En die halve cent was destijds in Suriname... het kleinste betaalmiddel. En dus letterlijk niet te breken... Beur okay. dat we nieuw eten is een ode aan kracht en Suriname. Nou ja, dat, ik dat, vind er leuk dat blijkt er haal. ook wel mooi uit. En ik zag jou net al heel uh, ijverig bezig met je nagels. Ga je, ja, de, ga je de uitdaging aan of niet? Uh, nee, dat is uh, nu bij deze al mislukt, want uh, het is gewoon afgebroken geworden. Oh, oh nee, dat, ja. dat is jammer dan ja, uh, ik weer. Ja, uh, ik ga het niet halen, nee. Oké, okay, ja. nou we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van het eerste uur... maar nog een heel tweede uur voor ons... Met nog meer nieuws en informatie. Muziek natuurlijk in die combinatie. Uh, nog een item van Anna Nieuws. Uh, we hebben natuurlijk ook nog een recept van de dag. Altijd spannend natuurlijk zo op het laatst. En uh, ja, we sluiten dit eerste uur af met een uh, gloednieuw nummer van Taylor Swift. Dat ze gisteren heeft uitgebracht. Dus we zijn er echt oh, heel snel that's, blij. That's heel heel snel bij natuurlijk. En uh, ja, het nummer heet Mr. Perfectly Fine. Hier op ZFM Zandvoort, we zijn straks van 2 tot 3 nog met een tweede uur van ZFM Lunchroom. 6.9 Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.